Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De presidenten van Rwanda en Congo hebben in de Verenigde Staten een vredesakkoord getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het staken van de gevechten tussen de landen, ontwapening en terugtrekking van troepen. De Amerikaanse president Trump had tussen de landen bemiddeld en presenteert het akkoord als een definitief eind aan het bloedvergieten. Het is de vraag of dat ook zo is. De rebellengroepen die in de strijd betrokken zijn, zijn niet betrokken bij het akkoord... Ook vandaag werd gevochten in het grensgebied tussen Congo en Rwanda. De Israëlische ambassade in Nederland zegt het besluit van Avro om niet deel te nemen aan het Songfestival te betreuren. Volgens Israël gaat het besluit in tegen de waarde waar het evenement voor staat. Avro Tross besloot vanavond op zich terug te trekken van het Songfestival. Ook Spanje, Ierland en Slovenië doen niet mee. Reden is de oorlog in Gaza. België en IJsland, die ook kritisch waren op de deelname van de Israëlische omroep... zeggen op een later moment duidelijkheid te geven. Niels van der Laan, die in het Sinterklaasjournaal De Hoofdpiet speelt... is meerdere keren met de dood bedreigd. Dat bevestigt Omroep NTR. Sommige mensen waren boos omdat De Hoofdpiet had gesuggereerd... dat ouders soms stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjesavond om de Sint te helpen. Daarmee zou Van der Laan het geheim van het Sinterklaasfeest hebben verklapt... Het is niet bekend of er aangifte wordt gedaan. Zwemster Marit Steenbergen heeft op het EK Korte Baan in Polen vandaag twee keer goud gewonnen. Op de 100 meter wisselslag en op de 200 meter vrije slag was ze de snelste. Op beide afstanden zwom ze een Europees record. Eerder op dit EK won Steenbergen al drie keer een medaille met de Nederlandse ploeg op de estafette-nummers. Het weer. Vanavond wat lichte regen. Vannacht klaart het op en het koelt af tot een graad of drie. Er is ook kans op mist. Morgen wordt een grijze dag met veel bewolking. Het is wel droog en het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville. We'll Anything You're much more than you and me Extraordinary shit Oh, I never loved, I never loved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 Everywhere In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 Jij je kleren aantrekt zonder haast en na zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde streep van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging.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 Maar te lieven, drink ik uit een kure waterboom en slaap. 106 Fm 106.9 Fm So.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 Nu ook te ontvangen op DAB op kanaal 9a in Zuid kennemerland en de Eimmond. Let Me be. Cause you, don't care. Well, please Set me free.